Drie uur, Rashid Finch met het NOS Journaal. Het Egyptische parlement vergadert vandaag over het geweld van gisteravond... na een voetbalwedstrijd in Port Said. Daar kwamen bij rellen zeker 74 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. Na de wedstrijd stormden fans van het winnende team het veld op... en joegen ze achter spelers en technische staf van de tegenstander aan. Die werden achtervolgd tot in de kleedkamer. Ook werden supporters van de tegenpartij en stewards bekogeld... met stenen, flessen en vuurwerk... Zo'n 50 mensen werden gearresteerd. De moslimbroederschap beschuldigt de autoriteiten ervan... dat die te weinig hebben gedaan om het bloedbad te voorkomen. Een Amerikaanse vrouw krijgt een schadevergoeding... omdat haar auto niet zo zuinig rijdt als de fabrikant had beloofd. Toen ze zes jaar geleden een hybride Honda Civic kocht... werd gezegd dat die 1 op 21 reed. Er werd niet bij gezegd dat de auto minder zuinig rijdt in het stadsverkeer... en als de airco aanstaat, dan rijdt die 1 op 12, merkte de vrouw. Als ik dat had geweten had ik een andere auto genomen, zei ze tegen de rechter in Los Angeles, die haar een schadevergoeding toekende van bijna 10.000 dollar. De vrouw was expres naar een rechtbank voor kleine claims gestapt, omdat die zaken sneller behandeld. Ze hoopt dat mensen over de hele wereld hetzelfde doen. In Nigeria is de woordvoerder van de terreurorganisatie Boko Haram gearresteerd. Politieagenten verhoren de man om er zeker van te zijn dat ze de goede in handen hebben. Boko Haram strijdt in Nigeria voor de vestiging van een streng islamitische staat... en is verantwoordelijk voor een reeks bomaanslagen. Schoonmakers maken zich op voor meer acties... nu de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. Werkgevers zeggen dat ze een baanbrekend eindbod hebben gedaan... maar FNV-bondgenoten noemt het bod belabberd... en voelt zich na maanden van acties niet serieus genomen. FNV-bondgenoten zegt dat er nu ook solidariteitsacties komen... van collega's in het buitenland bij Nederlandse ambassades en multinationals. Dan het weer in het oosten strenge vorst, in het westen vriest het matig. Overdag vrij zonnig. het wordt dan ongeveer min drie. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Last night, all alone and apart. Met a girl with a drink in. Proof western met zelfs een sneak in de stem. En die stem die behoorde toe aan David Houston. En die man die David Houston die had in 1966... een hit met dit Almost Persuaded. Goeie nacht allemaal. Dit wordt de tweede uur de nacht. ik anders hier bij de Vara op Radio 1. En uur hebben weer een aantal bijzondere dingen voor je klaar liggen. Er zijn weer wat uh, eigen opnamen bijvoorbeeld. Een eigen opname en die komt ook dit keer weer uit het Giel-archief. Je gaat Blauwtsoen horen met een mega top 50 cover. En verder laat ik je nog een opname horen van zangeres Leslie Carter. Geen bekende... Een beetje onbekende dame. Ze is de afgelopen week op serieuze leeftijd overleden. En ik laat je confronteren met de muziek... die Republikeins presidentskandidaat Newt Gingrich... graag had willen gebruiken tijdens zijn campagnes. Hij had ze al even gebruikt, maar hij werd meteen teruggefloten... door de bands die de desbetreffende muziek hebben gemaakt. En dat gebeurt vaker. Maar eerst even luisteren naar Louis. Hij komt naar Nederland toe. En dat zal plaatsvinden 14 juni in de Heineken Musical. Een oude hit van hem, Louis. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.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 to read just what you sow You're going to read just what you sow ...een LP Transformer uit 1972. Ik denk zo'n beetje zijn best verkochte album tot nu toe. De tweede die hij maakte nadat hij was gestopt bij de Velvet Undergrounds. Zoals ik zei, 14 juni aanstaande huurt nog even. Tegen die tijd hangen de blaadjes alweer aan de bomen. Dan komt hij naar Nederland toe voor een concert in de Heineken Music Hall. En een tour die ook een naam heeft gekregen. Daar hebben ze een label aan gehangen. En dat label dat heet dan From VU to Lulu. Van Velvet Underground to Lulu. En Lulu Dat is dan het meest recente project dat hij gemaakt heeft... met de mannen van Metallica. Een omstreden project, want niet iedereen was er tevreden over. Metallica hier dan zonder Lou Reed... met die hele grote hit hier uit 1991 van uh, The Black Album. Nothing Else Matters, dat in vele landen op de hitparade heeft gestaan. En het is ook uh, genoteerd in de meest recente aflevering... van de top 2000 van Radio T. Daar vind je Nothing Else Matters van Metallica op nummer 14. Grote plaat, maar ze hebben dus samen met Lou Reed... Um, een half jaar geleden een album uitgebracht onder de titel Lulu... en kritieken waren vernietigend. En dan krijg je vervolgens uh, de niet al te grote verkoop van dat album. En dan krijgen de media weer de schuld ervan. <laughs> Metallica, in ieder geval zonder Louis. Uh, zijn ze, ze zijn er, uh, Louis is dus zonder Metallica in de Heineken Musical Hall... in 14 juni aanstaande... Dit is I Follow Rivers' Blauwtsoen coverts. Oh, I back you. Can I follow? Oh, I ask you. Why not always? Be the ocean. Where I unravel. Be my own. the water where I I'm waiting You're my river running high Run deep, run wide Waiting for you You're my river Running high Running Hij maakt want Hij coverde al eerder Shout van Tears for Fears op de wereld. Draait door recordings. En wat je zojuist hoorde, dat is uh, heel recent. 17 januari, jongsleden, Het was hij in het ochtendprogramma van Giel. En Giel zei, jij moet iets spelen uit de top 50 van dit moment. En die koos voor die grote hit van Liki Lee. Op dit moment, I Follow Rivers. En Bloutsoen maakte daar, zoals gebruikelijk, weer iets speciaals van. I'll that look again in between the lights. I can see you falling into deep. But you know, this invitation was a moment of a De naam is Joe Burchell En Joe komt uit het Verenigd Koninkrijk. Don't let it go to your heart, dat liet ik je horen. Ik ben de vader. De nacht hangt anders op Radio 1. Afgelopen avond waren ze op het podium van het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Vanavond hebben ze vrij. En morgenavond spelen ze in Golden Coldeniering. De Horens spelers hebben in het Schouwburg het park. Met in de hoofdrol in dit geval de Koymans En de geschiedenis van de Golden Eering die beslaat onderhand een halve eeuw. 50 jaar zijn ze bij elkaar. In het kader daarvan is er sinds september, jongsleden, een overzichtstentoonstelling van de Golden Eering in het Haagse Historisch Museum. Je kan er nog naartoe gaan tot eind deze maand. Want 26 februari is de laatste dag van die tentoonstelling dat ik het toch over uh, 50 jaar geleden heb. Toen kwam de eerste LP van Bob Dylan uit. En er is nu ook een uh, compilatie-CD uitgekomen... op een heleboel autisten, 70 in totaal, muziek cover van Bob Dylan. Maar hier is de meester zelf. When you're sad and when you're lonely And you haven't got a friend Just remember Falls down and does not mend Just remember that death is not the end Not the end Uh Remember dat de eerste LP van Bob Dylan uitkwam. En onder andere daarom en ook vanwege het feit dat uh, het ook uh, 50 jaar is... Uh, dat Amnesty International werd opgericht, dat het 50 jaar geleden is. Nou, die twee dingen bij elkaar uh, zijn dan de reden... dat er een uh, compilatie-cd uitkomt... waarop zo'n 70 artiesten het het repertoire van Bob Dylan cover, artiesten uit uh, het verleden. Daar kom je op en onder andere namen tegen zoals uh, Sting en uh, Carly Simon, maar ook jonge artiesten die laten blijk geven van het feit dat ze het repertoire van Bob Dylan steeds kunnen waarderen. Eén liedje bijvoorbeeld van dat album Chimes of Freedom, dat compilatiealbum, met erop allemaal dat repertoire van Dylan, dat heeft als uh, titel Buckets of Rain. En dat is van het drietal The Festful of Mercy. En met daarin ook de zoon van George Harrison, Danny. En Ben Harper, die zit er ook in. Festful of Mercy. Buckets of rain, buckets of tears. Got all the buckets coming out of my ears. Buckets of moonbeams. me, hot like an oak, see pretty people disappear like smoke, friends will arrive, friends will disappear. Festival of Mercy noemt en zij coverde Dylan en Dylan en dat repertoire is te vinden op Chimes of Freedom een dubbel CD nou een vier dubbel CD dan denk ik wel ja, een acht in ieder geval in dat pakket zitten vier CDs op uh, artiesten uit het verleden het repertoire van Dylan Cover. Je hoorde dan de Band the Festival of Mercy buckets of rain 30 jaar oud en het werd destijds vooral bekend... doordat het gebruikt werd in de film Rocky 3. Je hoorde Eye of the Tiger door Survivor. En dat Eye of the Tiger van Survivor... dat is uh, recentelijk gebruikt door Republikeins. Uh, presidentkandidaat Newt Gingrich, als je hem op de televisie hebt gezien... dat is die enigszins corpulente grijze duif. Uh, die, die had deze muziek bedacht uh, op het uh, moment dat hij uh, aangekondigd wordt... als uh, here's the new president from the United States, Newt Gingrich. Nou, dan krijg je inderdaad al uh, van uh, Survivor. En dan komt hij het podium op en dan gaat hij vervolgens uh, speechen... Dat hebben de heren van Survivor ook vernomen. En die hebben meteen een aanklacht ingediend tegen Newt Gingrich. En de aanklacht luidde in ieder geval dat hij gezorgd wordt om deze muziek niet meer te gebruiken. De mensen van Survivor willen sowieso dan niet dat hun muziek gebruikt wordt... voor enige politieke activiteit tegenvallen voor Newt Gingrich. Want al eerder werd hem ook al verboden om een stuk muziek te gebruiken... En dat is dan dit soul-achtige wijsje van een Britse band, The Heavy. En nogal James Bond-achtig klinkt het. How you gonna like me now? Dat is van The Heavy. Mike, me nou van de Heavy een Band uit Engeland en de muziek werd gebruikt heel eventjes maar door Republikeins presidentskandidaat Newt Gingrich bij zijn intreden als hij gepresenteerd wordt aan een groot publiek tijdens een verkiezingstournee door de Verenigde Staten. Maar de vreugde was van korte duur, zoals ik al gezegd heb. Wel uh, vrij snel kwamen de mannen van de heavy met de vermaning om het niet meer te gebruiken. Aarivat de taken werd vervolgens ingezet van Survivor. En ook dat mag niet. Ben benieuwd waar het campagne-team nu mee op de proppen zal komen. En of dat zal gehandhaafd mogen blijven. Het campagne-team moet maar goed zijn werk doen daar wat gaat om het verkregen van de rechten. Nick Carter was. Ooit een van de jongens die behoorden tot de Backstreet Boys. En heeft nog een muzikaal broertje, dat is Aaron Carter. En heeft ook nog een muzikaal zusje, Leslie Carter. Maar die is niet meer, die is afgelopen week overleden. op een uh, zeer jeugdige leeftijd. Hij heeft ooit een plaatje gemaakt en dat werd gebruikt voor een van de Shrek-films. Everything looks fine. Right. like. like Like, it's like, like. Wow, dat is de titel van het nummer dat je hoorde. En je kan het ook tegenkomen als je nog eens een keer gaat kijken... naar de derde aflevering van een van de Shrek-films. Je hoorde de stem trouwens van Leslie Carter, de zus van Nick Carter... uit de Backstreet Boys. Daarom is maar 25 jaar oud geworden. De is niet bekendgemaakt. Ze overleed afgelopen dinsdag. Zeer ja, muzikale dame trouwens, want uh, los van het feit dat ze aardig kon zingen, speelde ze ook nog piano en clarinet en heeft zelfs ooit een album gemaakt, maar de platenmaatschappij heeft dat album verder nooit uitgebracht. Dat is anders bij Zai Lotto van Coldplay. Best as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves in my heart. Opvallende trek van Milo zei Loto, het meest recente album van Coldplay, dat uh, zo'n klein halfjaartje verscheen, dat uh, was dat nummer Princess of China met daarop de aanwezigheid van Rihanna. Ja, dan, dan heb je zoiets van: Nou, dat is leuk om dat op een CD te hebben, maar zullen ze dat samen ooit live opvoeren? Jawel, dat gaat een keer gebeuren, één keer waarschijnlijk, en dat zal. Op 12 februari aanstaande zijn, dan is er weer voor de 54ste keer het Grammy Award halen. Nou, je zou willen wensen dat dat uh, er ook op, Nederland, uh, op de Nederlandse TV zou worden uitgezonden. Of in ieder geval op een kanaal dat je in Nederland kan ontvangen. Maar ik vrees dat, uh, dat dat een droom zal blijven. Want er komen een hoop leuke artiesten optreden. Los van het feit dat je kan kijken naar dat uh, unieke optreden van Coldplay samen met Rihanna. Zullen daar ook nog een keer verschijnen uh, Kelly Clarkson, Paul McCartney, de Foo Fighters. Bruno Mars, Nick Manai. En ook zij laat eindelijk weer eens een keer wat van zich horen. Adele inderdaad. Ja, die is een tijdje in de Lappermand geweest, dat stemproblemen. Maar zij zal uh, daar op dat Grammy Awards gala op 12 februari aanstaande... haar rentrée maken, de comeback. En dan uh, zal ze ongetwijfeld ook een van de beeldjes in de ontvangst mogen nemen. Want uh, ze is voor diverse categorieën genomineerd. Adele, onder andere voor de jongste album 21. En ik laat je een hele bijzondere opname horen uit de eigen archieven, uit het Giel-archief To Make You Feel My Love, uit het najaar van 2010, uit de